jaren na de moord. Een spel met vele leugens en eenvaarheid, geschreven door MacGregor Jokert en Cecil Madden, voor de microfoon bewerkt door Peggy Wells. Nederlandse vertaling in twee delen, Annie Vietj. Regie, Jan C. Hubert. Eerste deel, Allemaal leugens. Goedemorgen, mevrouw. Uh, kreeg je Ja. Prettige kennis met u te mogen maken, mevrouw. Ik ben hoofdinspecteur Volken. Ah. Kom binnen, inspecteur. Oh. U zult mijn man moeten hebben, denk ik. Zo is het, mevrouw. Is hij thuis? Uh, jazeker. Ga zitten, inspecteur. Dank u. Bijzonder aardige woning mevrouw. Ja, voor deze tijd is het wel een aardig flatje. Harry zal zo wel komen. Hij is nog maar net op. Ons was die gisteravond. Oh, ach ja, natuurlijk. Na nou, die rechtzitting. Dom van me dat ik daar niet aan gedacht heb. Wel nee. Ja. Hm. Bijzonder aardige flat mevrouw Geersma. En niet te ver van de jaart. Handig. Wat mij betreft had het wel wat verder gemogen. Oh ja? Waarom? Nou, ik vind het nu soms wel wat aan te handig. Ja. Ja, ik begrijp het mevrouw. Maar u hebt een prachtig uitzicht. Keurig gedaan met de plantsoen. Ja, daar zijn we erg blij mee. Vooral voor Pam. Het is alleen toegankelijk voor de bewoners van dit blok, begrijpt u? Ja, dat hebben ze wel goed gedaan. Voortreffelijk. Ik benijd u. is uw dochtertje, neem ik aan? Ja. Goed. Nou, ik zal Harry even waarschuwen dat u er bent. Oh, ik heb geen haast hoor. Hij is zich aan het scheren, denk ik. Ik heb hem maar zo'n beetje verwend voor morgen. Ontbijt op bed en zo. Komt hem toe. Hij heeft het niet gemakkelijk gehad. Oh. Dus u weet ook van de zaak. Wie niet, mevrouw? Vijf dagen lang frontpagina nieuws. Daar kom ik eigenlijk voor. Oh ja? Ja. U zult wel trots zijn op uw man. Trots? Oh, u bedoelt dan wat die rechter heeft gezegd. Ja, dat is wel iets om een beetje trots op te zijn, geloof ik. En of, mevrouw? Onder ons gezegd, het overkomt de politie, maar zelden tegenwoordig. Dat weet ik. Soms heb ik wel eens medelijden met Harry. Meent u dat? Waarom dan? Nou, de verdachte, de misdadiger zal ik maar zeggen. Die gaat hem nogal ter harte. In welk opzicht? zich? Tja, het is moeilijk uit te leggen. Probeert u het eens? Ach nee. Ik kan toch niet met een meerdere van hem over zijn persoonlijke gevoelens gaan praten. Kom, kom mevrouw, dat is nauwelijks. U bent toch hoofdinspecteur? Jawel, maar dat is toch niet zo belangrijk? Harry is inspecteur. Daar hoeft u zich toch niet van aan te trekken? Dit is zomaar een gewoon vriendschappelijk bezoekje. Kijk, die zaak interesseert me geweldig. Knap stuk speurwerk van uw man. Maar ik heb er geen idee van hoe hij het geval rond heeft gekregen. Dat zult u hem toch heus zelf moeten vragen? Ja, ja, daar, daar ben ik ook voor gekomen, mevrouw. Maar uw man interesseert me ook. Niet zozeer de politie, van als wel... Wij... Oh, Harry is een beste man. Goeie echtgenoot en vader als u dat bedoelt. En volgens mij geknipt voor de recherche. Ach, hij heeft zijn buien natuurlijk, net als iedereen. Buien? Wat voor buien? Gewoon buien, stemmen. Dat is toch niet erg? Uh, wel, nee, mevrouw, dat heb ik toch ook niet gezegd. Nee, u deed ineens zo fel. Fel? Ach, <laughs> neem me niet kwalijk, mevrouw met. Ja, dat, dat verhoortoontje, hè. Mijn vrouw trappen er ook vaak op. Tja. Stemmingen, buien. Helemaal niet erg natuurlijk. Zolang het werk er maar niet onder lijkt. Het wordt pas bedenkelijk als zulke buien... U bedoelt toch niet... Ik bedoel helemaal niets, mevrouw. Vertel eens. Heeft u er veel hinder van als hij in zo'n stemming is? Nee. Ik ben best tevreden met Harry zoals hij is. Ah, dus u bent volmaakt gelukkig samen. Nou begint het werkelijk op een verroer te lijken. Meneer Falken... Is er iets niet in orde? Alweer neem me niet kwalijk mevrouw. Ik schijn die slechte gewoonte maar niet te kunnen afleren. Vragen, vragen, wie ik ook ontmoet. Ach, wat een bijzonder aardig bloembakje hebt u daar op de vensterbank. Ja, vindt u niet? Dat heeft Harrys moeder zo geschikt. Dat kan ze reuze goed. Nou, werkelijk heel artistiek. Ze kan het gewoon weg niet laten. Zelfs toen ze nog buiten wonen, toch volle bloemen had in de tuin. Op iedere vensterbank zo'n bakje. Woont ze nu bij u in? Nee, maar somers komt ze altijd veertien dagen bij ons logeren. Voor haar een soort vakantie. En ze mag Harry zo graag. Ja, ja. Maar deze keer heeft ze hem nauwelijks gezien. Met al die rechtszittingen. Hij heeft geen momentje tijd gehad voor zijn moeder. Hé, hey, ik begrijp het. Zo, zo. Dus oma Griersmet is hier. Oma oh, Griersmet? kent u haar dan? Nee, nee dat niet, maar ik heb haar wel eens zo horen noemen, door een uh, collega uit de provincie. Zo. Ja, ik weet, ik ben precies nog wel is. Oh, daar ben ik dan eindelijk. Uh, uh, Janet, wil jij moeder... Oh, goedemorgen, meneer. Inspecteur Griersmet? Uh, ja? Ik zal de hier maar even alleen laten. Hoofdinspecteur Volk, hè? Bent u van de Jaart? Juist. Gek dat ik u nooit eerder heb ontmoet. Ik ben een nieuweling, pas aangesteld. Afdeling Bijzondere taken. Ach, ik kom van East Riding. East Riding Yorkshire? Ja. Hoezo? Nee, niks. Nee. Toevallig dacht ik. Ach, natuurlijk, daar denk ik nu pas aan. Iemand heeft het me verteld... East Riding is uw oude district. Was u daar ook weer reserve? recherche? Uh, later wel, ik ben er als gewone van begonnen. Zo, zo. Bent u bij bijzondere taken? Ja. Hebt u al kennis gemaakt met mijn chef, commissaris Langer? Jazeker. Om u de waarheid te zeggen, als gevolg daarvan ben ik hier. Als gevolg daarvan bent u hier? Ja, ik stel bijzonder veel belang in de zaak Tracy... die u zo vakkundig door klaarheid hebt gebracht. Dat heb ik de commissaris ook gezegd. Nou, en toen heeft hij mij zo het een en ander over u verteld. Ja, ja. Hij dacht dat het wel nuttig zou kunnen zijn... als ik eens met u kennis maakte. Bent u misschien ook al in de rechtszaal geweest? Ja, ik heb u met grote aandacht gevolgd. Nou, dan hadden we daar toch iets kunnen. Kom nou, mijn beste Greersman. Je weet toch hoe die bedompte stoffige wachtkamers zijn. Daar kun je toch in behoorlijk gesprek voeren. Nee. Goed, meneer Falken. Als ik iets voor u kan doen, hebt u het maar te zeggen. Zullen we erbij gaan zitten? Ach, doe, doe. Het is eigenlijk maar ordinaire nieuwsgierigheid van me. Zo'n proces is natuurlijk heel interessant, maar de complete gang van zaken wordt je zo toch niet gewaar. Mijn belangstelling gaat natuurlijk in de eerste plaats uit naar het. ...voorbereidende werk. Vooral het politiële aandeel. Daar is niet zoveel over te vertellen. U weet wat er voor de rechtbank aan het licht is gekomen. Jawel. Maar wat niet aan het licht is gekomen, hè? Misschien is dat wel zo enerverend. Hoezo? Is er dan iets uh, verborgen gebleven? Dat weet ik wel zeker. Wat dan? Hoe mag eens wat te noemen? De kwaliteit van uw recherchewerk. Het moet een hele karwei geweest zijn... vat op die twee uitgekookte misdadigers te krijgen. Nou, het was het soms ook wel. Ik ben ervan overtuigd. <lacht> en, om het dan maar eens eerlijk te zeggen... ik ben hier om u een beetje uit te horen. Hoe hebt u in zo'n bijna onvoorstelbare doorhof... de weg kunnen vinden? Oh, gewoon. Stevig doorpoeteren dat je er bent. Gebruikelijke eliminatiemethode. Nou, oh, niet zover ik bescheiden, ik met... Ik praat van nieuwsgierigheid. Het hele verhaal wil ik horen. Die alibi stond er toch overeind als een vesting, zowel van hem als van haar. Hoe heb je die kunnen afbreken? Oh, strikt volgens het boekje, inspecteur. Punt voor punt nagaan, controleren, nog eens controleren. Daar heeft uh, sergeant Spike het meeste van gedaan. En dat uh, doorploeteren heeft commissaris Lange me bijgebracht. ...aandacht voor de nietigste bijkomstigheden... ...die ook waarschijnlijk zo onbelangrijke dingetjes. Ja, ja. Als ik daarover ga vertellen, zit we hier vanavond nog. Maar ik heb mijn moeder te logeren... ...en ik heb haar beloofd vandaag eens met haar uit te gaan. Naar Eastbourne. Ik kan haar nou niet weer teleurstellen. Natuurlijk niet. Ja, uw vrouw vertelde me zoiets. Uw moeder is hier, hè? Ach ja, dat doet ze iedere zomer. Het is haar vakantie... Veertien dagen, Chelsea. Dan heeft ze slecht getroffen, dat het besteedt de besteed. recht. Ja, ja, ja, maar ze kon er niet voor zetten. Sinds de dood van mijn vader is ze huishouster bij een bullenbak van een kerel. Gaat u nog eens terug naar East Riding? Uh, nee, daar hebben we niks meer te zoeken. Bradfield uh -uh. was uw standplaats geloof ik? Uh, ja, Bradfield, ja. Uh, dat stadje. Of is het een dorp? Oh, 6000 inwoners. Maar we woonden wel in een dorp, Grimsdijk. Hebt u daar wel eens van een... Uh, Kom, hoe heet die ook weer? Ene Roep gehoord. Keflin Roep. Inspecteur Roep. Benoelt u die? Ja. Was hij niet van uw afdeling? Nee. Hij is nu gestationeerd in Lincoln. Oh ja? Ja. Hm? Ik heb hem nog een tijdje onder mijn hoede gehad... toen ik instructie gaf bij de verbindingsdienst. Ach. Hm? Ja. Ook alweer voorbij. Is Roep... Uh... Is hij dood? Nee, nee, nee. nee. Zo levend als maar kan hoor. ja. ja. Die promoties, hè? Och ik kunnen maar nauwelijks. In die tijd was ik niet veel meer dan een dorpsskotde bij. Ja, je hebt je fantastisch opgewerkt eerst met. Een mooie staat van dienst. De zaak die je nu net achter de rug hebt, hè? Ja. Weet je wat me daarin over voor het grootste raadsel zet? Nee. Nou, die knaap die werd vermoord. Hoe was de naam ook weer? Uh, Tracy. Ja. Nou, de weduwe, corrigeer maar als ik me vergis, de weduwe heeft verklaard dat haar man de woning maandags had verlaten. Dat klopt, ja. En ze verwacht hem terug diezelfde week op vrijdag? Ja, toen was handelswijzer. Maar die vrijdag is hij niet komen opdagen. En de daaropvolgende zondag werd hij levenloos aangetroffen in Bernem Beaches. Allemaal juist. En ze wonen in Wortford. Klopt ook. En nu hebt u kunnen aantonen dat Tracy in werkelijkheid het huis niet heeft verlaten. Dat wil zeggen, hij werd vermoord door een vrouw en haar minnaar. Waarna deze het lijf naar buiten Bietjes moet hebben vervoerd. Dat hebben we kunnen aantonen, ja. Maar, en dat is nog het ongewone. De moordenaars hebben helemaal niet geprobeerd zichzelf een alibi te verschaffen. Nee, zij hebben iets veel slimmers gedaan. Een alibi geconstrueerd voor het slachtoffer. Eh, zo is het precies. Terwijl de man al lang dood was, moest iedereen geloven dat hij nog leefde. Gaat u altijd op vriendschappelijk bezoek met een lijfwacht bij u, meneer Volker? Hm, Waarom vraagt u dat? Oh, ik ben de vrouw van een politieman, niet waar. Ik heb uw auto gezien. Hè? Mijn auto? Hoe kunt u dat weten? Omdat die zo keurig om de hoek staat geparkeerd. Met drie verveelde kerels in onwennige burgerpakken erin. Keurig geobserveerd mevrouw, uitstekend gerapporteerd. U kent me nog niet. Als ik een misdaad zou hebben begaan, zou ik de politie altijd net een stapje voor blijven. Oh ja? Waarom? Omdat ik veel heb geleerd van politiemannen. Hun methode, hun manieren. Waarom vraagt u de heren niet binnen? Of was u al van plan ze weer gezelschap te gaan houden? Vergis ik me of wil ik het daar een lichte ondertoon van vijandschap mevrouw? Wel nee, inspecteur. Alleen maar een niet eens zo erg bedekte verwijzing naar de voordeur. <laughs> Chance. Geef niets, schat. Meneer Falkens, zal het jou niet aanvrijven als was om voor morgenavond een eten te vragen. Oh. <laughs> Wat denkt u ervan, inspecteur? U vraagt het zo vriendelijk voor, voor Gree's met. Ik zou het niet durven weigeren. Goed, dat is dan afgesproken. En nu moet u ons werkelijk verontschuldigen. Want we moeten naar Eastbourne en we willen de trein van 10:45 uur 45 zien daar. Ja, u hebt zeker wel begrepen meneer. Hier regelt mijn vrouw de dienst. He? Ja. <laughs> nou, tot morgenavond allemaal, ja, hè? ja. Ik wens u nog een prettige dag. Uh, uh, luister eens inspecteur. Ja? Ik zou vooral graag willen weten hoe u hebt kunnen bewijzen dat Tracy al voor die vrijdag dood moet zijn geweest. Allemaal mm. klaar. Moeder? Ja, en... Dit is hoofdinspecteur Falken. Oh, dag meneer Falken. Hoe maakt u het, mevrouw? Inspecteur Grieven, hè? Uh, ja. Uh, yeah. Ik weet niet wie ik het mee moet geluk wensen. U met uw moeder en uw vrouw, of uw moeder met haar scherpzinnige zoon en schoondochter? Wel, wel. Zo'n kunstig compliment heb ik in geen jaren gehoord. In Yorkshire zouden we zeggen: hier zeggen ze op uit. Maar ik zie wel dat u daar niet vandaan komt. Is die dreu dan voor mij bestemd? Of voor Yorkse mevrouw? Ik heb heel plezier, herinnering aan die strijding, hoor. Strijding? Oh, dat is ook toevallig. Niet Harry? Uh, ja, moeder. Uh, nou, als we allemaal klaar zijn... ik je ja. nog, inspecteur. Voor u de frisse lucht in Isborn gaat opsnuiven... zult u losgeld moeten betalen. Losgeld? Ja. Borgtocht uh, borg toch. Klinkt misschien beter uit de politieboek. Geef me nog even een duidelijk antwoord op een vraag en ik verdwijf... Dat antwoord heeft u al. Nou, dat heeft u nu juist middag weer ontweken. U bedoelt toch niet dat, dat u een gedetailleerd verslag van de hele zaak wilt hebben? Wel, nee, man. Alleen maar van dit onderdeel. Ja, Daar zal ik nogal wat tijd voor nodig hebben. Dat begrijpt u. Nou ja, u hebt het voor het zeggen natuurlijk. Uh, luister eens, Janet... Het schijnt dringend te wezen. Stil maar, dus, uh... Harry. Ik heb het al lang begrepen. Mm -hmm. We nemen de trein van 11.45 wel. Ik zal koffie zetten. Wat, wat is er aan de hand, kinderen? Oh, niks, moeder. Een technische storing, zou de tv zeggen. Ga nou we maar weer zitten, heren. Dan krijgen we jullie koffie. Hey. <coughs> Zo alles op het laatste nippertje? Ik heb een hekel aan. U niet, meneer... Uh... Volkomen mevrouw. Ja, bijzonder onplezierig. Nou meneer, als u het allemaal zo precies wilt weten, kan ik het beste bij het begin beginnen. Kom dan eens een mooie dag worden. Zij ze tenminste op de radio. Ik heb een mantel toch lang gedaan voor alle zekerheid. In Yorkshire worden we niet verwend met warm weer, begrijpt u? Nou, ik herinner me een jaar in Doncaster En in Leeds is het op een hete dag niet om te harden. Ja, als u het over een hittegolf hebt. Maar nou, dan is Londen helemaal een oven. Ik verheug me echt op een dagje, En uh, Gaat u uh, met ons mee, meneer? Uh... Voorkom, mevrouw. Nee, ik moet alleen even iets bespreken met uw zoon. Oh. Nou, in uh, grote trekken bent u dus van de zaak op de hoogte, meneer. Tracy werd vermoord aangetroffen in de beukenbossen van Burnham. Doodgestoken. Het moest op zelfmoord lijken, maar... Uh... Die mogelijkheid achter u uitgesloten. Waarom eigenlijk? Ja, ik niet, meneer, maar de dokter en alle andere deskundigen. Op deze manier kon hij het nooit zelf hebben gedaan. Het mes of, of, of de dolk is nooit gevonden. In ieder geval, uh, om kort te gaan... Uh, ja, pas op, voor rekening word ik verondersteld vandaag vrij te hebben. Uh. Verondersteld, hè? Uh -huh. Hoor ik dat goed? Ja, moeder. Nou... We kwamen dus tot de conclusie dat het moord moest zijn en waarschuwde de weduwe... Het lijk werd op zondag gevonden? Ja, door de plaatselijke politie. Die begreep al gauw dat het geen eenvoudige zaak zou zijn. Vroeg de jaart het onderzoek in handen te nemen en zo werd ik erop uitgestuurd. U had het over de weduwe? Ja. Die vertelde ons dat Tracy handelsreiziger was. Dat hij smaandags met zijn auto was vertrokken voor klantenbezoek in het westen en dat ze hem vrijdag had terugverwacht. En had ze in angst gezeten toen hij niet kwam opdagen? Niet zo heel erg. Ze liet duidelijk blijken dat het niet de eerste keer was... dat hij was weggebleven van zijn bezoek aan het westen. Ze vertelde mij dat ze redenen had om aan te nemen dat haar man... een troelletje uh, noemde ze dat, ergens in de buurt van Teplo had zitten. Geen adres natuurlijk. En we hebben in die kontrijden ook niemand kunnen vinden. Ze heeft dus gelogen. Klaarblijkelijk niet. Hoezo? Ze wilde ons maar aan het verstand brengen... dat Tracy al een jaar of wat ontrouw was geweest. Heeft iemand die kranten weggeborgen, Harry? Bij het ontbijt, waar is er nog? Goed, de patholoog aan ja. de toon heeft me stelligheid verklaard... dat Tracy maandag al dood moet zijn geweest. Maar de weduwe kwam met een alibi bewijzende... dat hij vrijdag nog in leven was. Zo is het, ja. Mooi. Dan komt nu de 64.000 dollar vraag. Hoe bent u erin geslaagd dit alibi te ontzegelen? Dat heb ik u gezegd? Gewoon routinewerk. Alles nagegaan. ja. Mevrouw Tracy had mij een lijstje gegeven van de vier hotels waar hij een camera had besproken. Waar hij dan vier nachten van maandag tot die vrijdagmorgen zou hebben doorgewacht. Juist, ja. Maar volgens de getuige deskundige was hij al sinds maandag dood. Uh, ja, natuurlijk mocht ik eerst een vergissing niet helemaal uitsluiten... En toen bleek dat Tracy werkelijk van die hotelkamers gebruik had gemaakt, werd mijn twijfel er niet minder op. Ook deskundigen vergissen zich wel eens niet meer. Maar dat zou de hele zaak op een doodpunt hebben gewacht. Ja, tenzij we die geheimzinnige vrouw en Templo op het spoor zouden kunnen komen. Maar dat is u toch niet gelukt? Nee, nee, nee. En toch bent u erin geslaagd aan die uh, ja, het adibie om te kregen? Ja, het was gewoon een ingeving. Nou, had ik al zo'n gevoel dat mevrouw Tracy iets met die motor maken moest hebben. ...en dat ik iets belangrijks over het hoofd moest hebben gezien. Dat alibi was ook veel te mooi. Te gladjes naar mijn smaak. En toen ineens zag ik het. De rechter heeft mijn zoon geprezen. Hmm. Staat in alle kranten. Hebben u ze gelezen, meneer Valker? Oh ja, mevrouw Griezmann, zeker. Wat zag u ineens, collega? Eh, nou, het begon op wat door te dringen... ...dat mevrouw Tracy een omgekeerd... ...een tegengesteld alibi in elkaar had gedraaid... Ik zag in dat zij bewijzende dat haar man op die en die dagen nog had geleefd... ...alleen maar probeerde aan te tonen dat zij hem dan met geen mogelijkheid kon hebben vermoord. Ja, ja, dat kan ik allemaal waarderen. Maar hoe, door wat, door wie bent u tot die redenering gekomen? Nou, dat heb ik toch net gezegd. Een ingeving, een idee, een inval. Wel, nou, U ontwijkt weer een antwoord. Als u maar weet dat meneer de rechter het heel goed vond wat Harry hebt gedaan. Wat bedoelt u nou eigenlijk precies meneer? Waar wilt u heen? Maar dat is toch zo duidelijk als wat? Ik stel gewone vragen. Hoe bent u achter de waarheid gekomen? Hoe bent u erin geslaagd de zaak over dat dode punt heen te helpen? Routine meneer, alles napluizen telkens weer. Hoe vaak heb ik dat er nog niet gezegd? Had een van uw mensen u misschien iets gesuggereerd? Wat gesuggereerd? Nou. Misschien heeft iemand gezegd dat dit geval hem deed denken aan een soort gelijke zaak. In 1939, in East Riding, Yorkshire. Daar kan mijn zoon zich niks van herinneren, meneer. Toen was hij nog een jongen? Nee, mevrouw Geesmet. Toen was hij 21. Hoe weet u dat? Daar zullen we het nog niet over hebben. Waar het om gaat, Geesmet, is dit. Jij kent de zaak die ik bedoel. Ken ik de zaak? Ach, je weet wel, Harry, die die moord naast ons in Krimsdijk. Koffie. Zijn de hier al wat opgeschoten met hun gesprek? Met prachtige voorjaar voor de oorlog. Hopkins heten ze. Hem hebben ze doorgevonden in die oude steengroeven. Een wat vindt. Ja, ja, ja. Vaagje staat nog iets van bij. De dader hebben ze nooit gevonden. Nee, als we Janet's koffie eens proberen. Graag. Ja. Ja. Ze ruikt heerlijk, mevrouw eerst Zwarte instructuur? Nee, nee, nee, nee. Met melk alstublieft. En flink uh, suiker. En u, mevrouw, mijn hulde voor dat prachtige bloemstukje daar in de vensterbak. Ach, houdt u ervan? Met die kleuren? En dat groen zo kunstig geschikt als u hebt gedaan? Nou? Oh. Nou, liefhebberij van me. Had ik als meisje al. In ons huisje in Grimsdijk waren we nooit zonder een bloembakje in de vensterbank. Ach ja, Grimsdijk. Hebt u inspecteur Kathleen Roep misschien ook gekend? Hij heeft toen het onderzoek in de zaak Hopkins geleid. Misschien was hij er nog wat te jong voor in 1939. Roep. Kathleen Roep. Ja. Die is toch een keer of twee bij ons thuis geweest. Als buren moesten we natuurlijk worden verhoord. Maar wij konden hem niet veel wijzer maken, hè Harry? Nee, moeder. Hier, koffie. Waar hebben jullie het in 's hm? hemelsnaam over? Heeft Harry je nooit verteld dat er bij onze buren in Krimsdijk een moord is gepleegd? In 1939. Nee? Dat heb je me toch nooit verteld, Harry? Nou, we het erover hebben herinnerd. Het was weer alsof het gisteren was gebeurd. O, verschrikkelijke weken waren dat. We zaten allemaal op hete kolen. We wilden natuurlijk wel eens weten wie dat had gedaan. En? Wie had het gedaan? Tja, wie? Ik weet het niet. Dat weet het op de huidige dag niemand. Je moord is nooit opgelost. Dat was dan niet zo'n beste beurt voor de politie, hè? Daardoor onbekend, zaak gesloten. Maar het onderzoek niet, mogen we met... Het was het jaar van vaders overlijden, herrie. Uh, uh. Hij heeft zijn dood verhaast, geloof ik. Ach, die politie, joh, toch. stond dat kring voor de deur. dagenlang. En het heeft weken geduurd. Alsof die ons dat af te loeren, zei vader altijd. Hij had veel fantasie. Hij was zelf gepensioneerd politieman, begrijpt u? Waarom zegt u dat die zaak uw mans dood heeft verhaast? Ach, er was meer bewijzen van spreken. Hij was al niet in orde, anders hadden ze hem niet zo vroeg met pensioen gestuurd natuurlijk. En in die moordzaak, nou, die had hem nog lang gegrepen, wie eigenlijk niet. Ik herinner me een dag dat ik thuis kwam, geen nood voor de deur, alsof er al een loodzware last van mijn schouders werd. Moeder, genomen. nou moeten we toch gaan? Ga heen. eens verder, mevrouw Griersmet? Verder? Oh, die cerobokens deugden niet, natuurlijk. Zulke mama. dingen mag u toch niet zeggen, moeder? Waarom niet? Nee. Want iedereen? Op dorpsvorm mag u niet afgaan. U weet best hoe de mensen hun best hebben gedaan om die vrouwen de goot in te trappen. Dus, inspecteur Griesmet... Wat? U kent de zaak Hopkins wel degelijk. Roep ah, ik me vaak genoeg veroord. Juist. Brigadier-rechercheur was je toen, niet, nietwaar? Ja. En je was gestationeerd in Bradfield. Ja. Ging je zaterdags en zondags naar huis? Oh, niet alleen zaterdags en zondags, wanneer ik maar kon. Het huis naast dat van Hopkins. En natuurlijk, welk huis anders... Ben je in de dienst op enige wijze met de zaak Hopkins betrokken geweest? Nee, het was mijn afdeling niet. En ik deed nog maar af en toe dienst in burger. Maar het geval moet je toch geïnteresseerd hebben? Dat spreekt vanzelf, beroepsnieuwsgierigheid. Hè? Maar in die tijd durfde ik mijn mond nog niet open te doen. Dus, je eigenlijke dienst deed je nog een uniform? Ja. Oh. Griesmet, is het feit van die verhoor van invloed geweest op je loopbaan bij de politie? Nee. En inspecteur Loep? Was de man die jou heeft verhoord? Ja. En hey, je ouders. Zijn die vaak verhoord? Oh ja. Weet je niet meer, Harry? Je vader wist niet meer hoe je het had toen ze maar bleven komen. Nou, het waren maar gewoon routinevragen. Maar ja, vader was altijd een beetje voorbarig. In welke verhouding stond je tot de vrouw van het slachtoffer? In welke verhouding? ja. Deze vraag begrijp ik niet. Dat is toch heel eenvoudig? Konden jullie goed met elkaar opschieten of slecht? We schoten helemaal niet met elkaar op. Goed niet en slecht niet. Dus uh, gewoon? Als buren? Ja. Niets meer? Minder als u het zo stelt. Ja, meneer inspecteur. Wat heeft dit allemaal nou eigenlijk te betekenen? Hoe bedoelt u mevrouw? U komt hier zomaar binnenvallen. Begint eerst mij, dan de man te verhoren. Waar wordt hij van verdacht? Nergens van, voor zover ik weet. Maak dat de kat wijs. Op Harry's enige vrije dag komt u hem lastigvallen met eindeloos gevraagd en gezeur, terwijl u heel goed Ach, weet dat hij. Laat of we nou wegdoen. maar, Janet, laat nou maar. Een diender heeft altijd dienst, dat is nou eenmaal niet anders. Kom nou, Harry, dit is toch geen dienst. Die moet vragen beantwoorden. En je weet helemaal niet of deze man wel. Wat? Heeft hoofdinspecteur Falken zich wel gelegitimeerd? U heeft volkomen gelijk, mevrouw. Hier, hier heeft u bij. Nee, ik wil het niet zien. Als ik al had getwijfeld, één blik op die stomme auto er buiten zou mij hebben overtuigd. Maar uw manier van optreden is al overtuigend genoeg, hoor. Wat zit u dan zo dwars, mevrouw? Wat me dwars zit? We willen weg. Naar Eastbourne. U verpest moeders vakantie. Ze is nou tien dagen hier. Elf bijna. En dit is de eerste dag dat Harry eens met haar mee kan. Dat weet u donders goed. Toch blijft u ons maar ophouden. Niet met opzet, mevrouw. Denk dat alsjeblieft niet. Oh, nee. Wat is er dan eigenlijk zo verschrikkelijk dringend? Misschien u... moet ik uw man wel verzoeken naar East Riding te gaan. Wat? Om het onderzoek in de zaak Hopkins alsnog te voltooien. Dat zou zijn carrière besteden. Dat kan maar. toch wel op een andere dag. Janet zal het niet bezuinigen. Daar sta ik voor richt. Janet, ga jij maar naar Eastbourne met moeder. Je weet best dat Eastbourne gestolen kan worden, Harry. En nou zeker. Maar ik vind dat moeder recht heeft op tenminste één dag van je vrije tijd. Ja, Harry, dat vind ik ook. Je hebt genoeg beslag gelegd op de mijne. Nou, misschien dat we morgen... Niks week... morgen. Wij gaan hier niet vandaan zonder Jan. Die mantel nou weer uit, moeder. Ja, het is een schande. Kijk eens hoe laat het alweer is. Dan <coughs> nou kan ik ook nog voor de lunch gaan zorgen. Het spijt me heel erg, werkelijk. Het was niet mijn bedoeling, dat kan ik u verzekeren. Dat hoop ik te maar. Mijn vakantie is toch al verknoeid. Het weer verandert ook. De radio zei dat het vanmorgen mooi zou zijn. Nou, dat was het? Stil nou mijn moeder. Ja. Nou, doe ik maar mat om het weer uit. Ja. Ik had de me zo goed niet aan kunnen trekken. Het wordt broeierig hier. Hoor eigenlijk niks voor me de hele dag op een bovenhuis te laten beschimmelen. Ja, ja, ja. Waar was ik gebleven? Oh ja, uw verhouding tot die vrouw. Nou, die man, hoe ging u met hem om? De vermoorde, bedoel ik. He? He? Gewoon. Als buren, over en weer. Zij was veel jonger dan hij, nietwaar? Ja. En ze werd nogal vaker naar lot gelaten. Hij was uh, directeur van een wolfirma in Leeds. Verkoopleider of zoiets. Hij moest nogal vaak op reis, ja. Ah! Net als in de zaak Tracy die u zojuist hebt afgesloten. Net zo, ja. En mevrouw Hopkins bleef dan eenzaam achter in het landelijke East Riding. In Grimsdijk. Vlak naast u. Wel, nee, man, zo was het helemaal niet. Ze zaten er warmpjes bij, die twee. Ze hadden nog een flat ook in Leeds. Dat villaatje in Grimsdijk was alleen maar voor het weekeinde. Oh. Maar ik heb toch begrepen dat ze daar vaak alleen was. In Grimsdijk. Oké, oh, kom wel. Maar wat zou dat? Ze hadden allebei een auto en ze gingen ook min of meer ieder hun eigen gang. Was ze zo midden in de week ook wel eens? In Grimsdijk? Dat geloof ik niet. Ja, ze kan natuurlijk wel eens op een vrijdag zeggen komen en gebleven tot de volgende dinsdag. Ach, wie zal het zeggen? Ze was nogal uh, onberekenbaar. Uw huis en dat van Hopkins lagen naast elkaar, dat klopt toch, hè? Ja. Nogal achteraf? Het waren de twee laatste huizen van het dorp. Erg stil en rustig, zeker. Heel Grimsdijk is nogal stil en rustig. Mm. Kon u het dorp zien als u uit het raam keek? Nee, we zaten net aan de verkeerde kant van een bocht in de weg. Dus, het dorp kon u ook niet zien? Niet zo makkelijk, nee. Nou ja, als iemand er wat moeite voor wou doen, kon u natuurlijk wel naar binnen gluren. Kon jullie elkaar horen, over en weer... Luid werd gesproken of uh, ruzie gemaakt, bijvoorbeeld? Oh, nee. de muren daar zijn oude dik. Dus die twee huizen staan er eigenlijk min of meer als een, uh, een nederzetting. los van het dorp. Het hm? <laughs> is goed, ik het zo voor omschrijven. Dat kan wel, maar klopt het? Nou, dat uh, geloof ik wel. Heb u me voor Hopkins goed leren kennen? Waarom vraagt u dat? Nou, ik kon er eerst dus met... Toch op een redelijke vraag. Je kent haar. Hoe goed wil ik weten? Oh. Nou, als u daarop blijft hameren, niet zo erg goed. We kwamen elkaar wel eens tegen. En als ze eerder kwam, dan dat man. Of bleef. Als ze was vertrokken. Zag jij dan vaker? Zuilde. Vergeet niet dat ik mijn dienst moest doen in Bradfield. Hoe ver is het van Krimsdijk tot Bradfield? Twee mijl. En tot Leeds? Zeventien. En je ging niet zo goed met de familie Hopkins om... ...dat je wel eens werd uitgenodigd voor een bezoek aan hun flat in Leeds. Allermachtig, nee. Aanpappen met een platte Daar waren het de mensen niet voor. Hij hield van afstand bewaren. In welk opzicht? In ieder opzicht. Uit de hoogte, hè. Die kreeg niet veel meer van hem dan een grauw of een Eén keer heeft hij misdurven vragen of het niet een paar pennies extra wou verdienen... ...met het wassen van hun auto's. Nee. Ja, nou, verdomd vervelend. Vader was razend toek te vertrouwen. Daar kan ik me in denken. Sommige mensen hebben helemaal geen manier. Hij is ook nogal. Nog net geen alcoholicus, geloof ik. Maar toch. Uh... Heb jij me Hopkins ontmoet? In de week dat de man werd vermoord? Nee. De ochtend dat hij vermoord werd, had ik dienst. Is met. Er is nooit vastgesteld dat het misdrijf morgens is gepleegd. Ja, toch? Nee. Dat is alleen maar een veronderstelling van de patholoog Alato. Oh, je moet je vergissen. Ik meen me te herinneren... Nou? Tijdstip is vastgesteld. Hoe weet je dat zo zeker? Er was iets in de zaak Tracy dat me deed ah. denken. Dus het geval Hopkins heeft je wel beïnvloed? Alleen in zoverre dat ik werd getroffen door de... ...overeenkomst. Welke? Nou, beide slachtoffers zijn s'morgens van huis gegaan. Zouden een paar dagen weg blijven. Ja? En allebei zijn ze dood aangetroffen op een plek ergens op hun weg naar huis. Juist. Een overeenkomst die door iemand anders onder uw aandacht is gebracht. Dat is wel mogelijk. Om precies te zijn door sergeant Spike. Ach, ik vond het niet zo belangrijk. Maar toch om... belangrijk genoeg om je geheugen aan het werk te zetten. Ja, ja, licht. Maar toch weer niet belangrijk genoeg om het in je rapport te vermelden. Uh, sinds wanneer heeft de manier van denken en werken kracht van bewijs? Daar gaat het nu niet om, inspecteur. Het was uw plicht geweest de suggestie van sergeant Spike op uw eigen overweging op dit punt te melden. Waarom is hemelsnaam? Omdat jij had moeten begrijpen. En als je het mij vraagt, heb je dat ook donders goed begrepen... dat zo'n vermelding enig licht had kunnen werpen... op de nog steeds onopgeloste moordzaak Hopkins. Ja, ik had het veel te druk met de zaak Tracy... om me ook nog te vermoeien met de problemen van mijn collega's... van dertig jaar geleden. Zo. <coughs> en weet jij dan niet dat collega inspecteur Roel... die er niet in slaagde zijn probleem op te lossen... daardoor nogal... Loopt. ...de achtergrond is geraakt. Dat heeft er toch niks mee te maken? Toch wel, hè? Keflin Roep is een van mijn mensen, begrijp je? Tenminste, dat was hij. Maar wat ik me van Roep herinner, kan hij heel best voor zichzelf zorgen. Zijn vader in de zaak Hopkins heeft zijn loopbaan geen goed gedaan. En onopgeloste misdrijven, daar hebben we een hekel aan, zoals je weet. In mijn afdeling komen die dan ook niet voor, hè? Maar als collega's dingen gaan verzwijgen, die zouden kunnen leiden tot een voortgezet onderzoek in een schijnbaar hopeloze zaak, ja dan? Wat u tegen mijn vrouw zei, meent u dat? Wat? Dat u erover denkt mij te belasten met een nieuw onderzoek in de zaak Hopkins? Ja. ja u vermoedt dus dat ik er meer van weet? Wel nee, waarom? Ja, we maar ook... je pas succes gehad in een soort gelijke zaak, nietwaar? Wat is logischer dan dat ik je vaar gebruik te maken van je jongste ervaringen. Na dertig jaren, die hebben de omstandigheden van toen nog niet veranderd. Harry, hier is commissaris Langer. Hallo, Kiesberg. Ik heb iemand meegewacht die jij moet kennen. Dit is inspecteur Roep. Ja, ken u. Van East Riding. Nou begrijp ik het wel hoor. Dit heeft niks te maken met een vriendschappelijk of collegiaal bezoek. U bent bezig met een onderzoek tegen mij. Onderzoek? Ja. Maar tegen jou. Waarom? Word ik ergens van beschuldigd? Wel, nee. Er is hier geen sprake van een aanklacht. Harry, ik begrijp er niks van. Wat betekent dit toch allemaal? En dan sla je me dood, lieverd. Alles wat ik weet is dat hoofdinspecteur Falken onder bedrieglijke voorwensels onze woning is binnengedrongen. Goedemiddag, Griesbert. Zeer een ordinair ruzie, alsjeblieft. Dan wil je eraan denken dat je het over je meerdere hebt. Meerdere? Want toch alleen in rang, zeker? Goed na, nou, mevrouw Griesbert. De politie moet haar plicht doen. Zeker, commissaris, Zeker. ...maar dan had meneer de hoofdinspecteur meteen moeten zeggen dat hij dienst kwam doen... ...en niet mogen voorwenden dat hij voor een vriendschappelijk babbeltje kwam. Nu dat ik daarin getrapt ben hoor, want ik ken die smoesjes. Nou doet u me toch onrecht mevrouw. Als een politieman feiten op het spoor is, heeft u maar één taak zien dat hij ze krijgt. Vraag het maar aan uw man, hij kent de recherche door en door. En nog... Hij maar... zal de laatste zijn om te beweren dat zijn methoden altijd even fraai zijn. Mijn methoden, fraai of niet, zijn altijd aangepast aan de omstandigheden. Hoort u er wel mevrouw? Dat heb ik ook gedaan. Mijn verdachte weten dat ze worden verhoord. Ik benader niemand als een vriend. Dat is dan fout, Christ, De politie moet. Ja, behandel altijd... me nou niet als, als een van je stomme billen op die politieschool, hè? Ik ben hier als vriend binnengekomen. Ah. En laten we nog eens zitten, mensen. Deze hele kwestie op ons gemak bespreken. Zonder bedweterij, zonder beledigingen, zonder de verhoudingen al te zeer uit het oog. Maar wat heb je dan gedaan, verdomme? Wie moet wat bespreken? onderzoeken. En op wiens bevel? En waarom heeft niemand mij gewaarschuwd Rustig dat ik zo... Rustig blijven, Harry. Je hebt toch waarachtig genoeg getuigen gehoord om te weten dat voor een behoorlijk uh. verloop... kalm blijven een van de belangrijkste voorwaarden is. Oh. Ik heb je al zo vaak gezegd, zelfbeheersing is het voornaamste. Doe dus geen domme dingen waarvan ja, je... Ja, blijf later... nou maar eens kalm, hè. Bij zo'n bij, bij, bij, bij, bij zo belediging. Kunnen we nou eindelijk eens gaan? Oh, jee, nog meer bezoek. Wat een drukte vanmorgen, dat lijkt Dat is wel. Ik geloof niet dat het er vandaag nog van komt, moeder. Maar Victoria had dat dan meteen gezegd. Mantel aan, mantel luid ik word er ziek van. Ik kan er ook niks aan doen, moeder. Nou is Harry Chef ook nog gekomen. Wie? Commissaris Lunger? Dat ben ik, wel. Oh, erg leuk u is de commissaris. Mijn zoon heeft veel aan u te danken. Och. Ja, daar weet ik alles van, hoor. Harry heeft me vaak genoeg verteld een heel hoge muts van u op, weet u dat? En moeder, komt nou. Ah, oh, wij van hem ook, mevrouw. En zo aardig van u om me eens thuis te komen opzoeken. Zeker vanwege dat complimentje van de rechter, hè? Het staat voluit in alle kranten. Goed, kan me ook niet meer schelen dat de heren een vakantiedag van me hebben verplutst. Ja, Moeder, dit, dit is allemaal uh, dienst. Dat Janet, ga jij nou met moeder even naar... Oh, nee, Harry, geen sprake, geen sprake van, van. Laten we het nou maar doen, Janet. Ja, maar alsjeblieft, moeder. Het spijt me, Harry, maar ik geloof dat het beter is als iedereen hier blijft. Waar is dat nou weer goed voor, verdomme? Harry, toch. Waarom zouden wij hier blijven? Ja, misschien heb ik u iets te vragen, mevrouw. En uw schoonmoeder ook. Waarover? Luister eens, mensen. Kunnen we nou niet wat minder hoog te paard zitten... en deze zaak een beetje redelijk afhandelen? Maar welke zaak dan toch? Daar komen we vanzelf op, mevrouw kriers met Zodra u me de gelegenheid geeft, het u te vertellen. Oh. Nou, goed. Ik zit. Prachtig. Komt u er ook bij zitten, mevrouw? Oh. Ja, dat is goed. Commissaris. Harry, je moet goed begrijpen dat we bezig zijn met een informeel voortgezet onderzoek in de zaak Hopkins. Wat heb ik daarmee te maken? Met geen ander doel dan tot een besluit te komen of de instructie formeel moet worden heroverd. En daarvoor komt u bij mij? Juist. Maar waarom? Dat weet je toch al, Chris, Misschien kan jij dan de leiding. Oh, hé. Hey. Verrast, mevrouw. Waarom zou hij niet proberen die knoop te ontwarren? Oh, ik, ik vind het fijn voor hij. Misschien kan hij weer een pluim verdienen. Dit is inspecteur Hoek, mevrouw. Ja, dat weet ik. Ik had hem al lang gezien. Hoe gaat het nou met u, mevrouw Chris? Ik ben geen dag ouder geworden. Dank u. Ben u hier voor helemaal uit Yorkshire overgekomen? Nee. Oh, woont u in Londen tegenwoordig? Nee. Nou ja, als u niks mag zeggen. Hm. Waar het nou om gaat, Harry, is dit. Het misdrijf dat jij zo pas tot klaarheid hebt gebracht... lijkt bijzonder veel op die Hopkinsmoord. Vooral wat het alibi betreft. Want dat is het toch wat jou in al die jaren zo dwars zit, hè? Oh. Jo, meneer. Ik kon er maar niet uitkomen wat ik ook probeerde. Maar de feiten waren duidelijk genoeg. Hopkins was vermoord op die en die dag. Maar iedereen die het gedaan had, of had kunnen hebben, had een kluitend alibi. En dat alibi hing in beide gevallen af van de vraag of de patholoog anatome tijdstip van overlijden juist had berekend of geschat. Ja, alleen daarvan en van niks anders, commissaris. Maar ik wist en ik weet zeker dat de deskundige gelijk had. En dat de halve de alibis vals moeten zijn. De daders waren wel bekend, maar ik kon helemaal niks bewijzen. Mm. Scotland Yard ja, zou je in deze redenering niet graag volgen, denk ik. Nee, dat denk ik ook niet, meneer. Maar in die wel opgeloste zaak Tracy hebben we te maken met een overeenkomstige manier van denken. Niet waar, Harry? Uh, jawel. Ja. De PA verklaart dat Tracy op die en die dag moet zijn gestorven. Als hij gelijk heeft, kunnen de verdachten Tracy hebben vermoord. Maar jij werd geconfronteerd met het bewijs... ...dat hij na die dag nog moet hebben geleefd. Tenzij ik mocht denken aan een goed gelijkende plaatsvervanger. Dubbelganger van de verslagenen. simpel. Mooi. In 1939 stond je collega Roep voor precies dezelfde hindernis... ...die hij toen niet, zoals jij nu wel, heeft kunnen nemen. Maar nu hij, evenals wij, de punten van overeenkomst ziet... ...in die twee dertig jaar uit elkaar liggende zaken... ...zijn we je komen opzoeken. Begrijp je het nu? Nee. Als er overeenkomst is, bestaat hij alleen niet op dat, op dat ene punt. Oh, Harry was toen nog veel te jong om veel van de moord op Hopkins af te weten. Hij was nog maar gewone gent, net als zijn vader. Tracy werd overhoop gestoken. Hopkins is aan tetanus gestorven of zoiets. Er is geen overeenkomst. Maar wel in de alibi's. Dat heb je dan toegegeven. Ja, maar nog. Goed, Harry. Als jij kans ziet, die alibies in de zaak Hopkins alsnog omver te kegelen, wordt het onderzoek hervat En krijg jij de hele zaak toegewezen. Ach, wat een uh, kans, Harry. Hm? Wat een uh, eer. Je kunt er het beste in duiken, Harry, door alles van begin tot eind te bestuderen. Daarom heb ik Roep meegebracht. En hoofdinspecteur Volken is hier, omdat East Riding zijn district is. Je ziet dus, Chris Met, dat je ongelijk had met te veronderstellen dat we jou of je werk te kort wilden doen. En je hebt het voordeel dat je gebruik kunt maken van deze massa gegevens. Uh, ja, geef me hier, Roep. Dat is leuk. Die Rob heeft verzameld. Alsjeblieft. Oh. U bedoelt toch niet uh, dat er ook in dit geval iemand is geweest. Uh, iemand die zo lang de plaats van Hopkins heeft ingenomen? Roep denkt nu dat het mogelijk is geweest. Dat oh, Wie zou het hebben moeten zijn? Daar heb ik zomaar gedachten over, Quilsme. Mag ik even commissaris? Natuurlijk, jongen. Archie Hopkins. 52, manager, verkoopafdeling... Whipple Limited, Heating Lake, Leeds... Woonachtig Dalmatian Mansions, Home and Leeds... en Rutherford Cottage, Bloomsdijk. Ja, zo heette dat huisje naast ons. Lijkt aangetroffen woensdag... 17 mei 1939, 1500 uur in Hins Quarry, East Riding, Yorkshire. Naast weg B349. Die weg ken ik heel goed. Doodsoorzaak, tetanische krampen, ter gevolge van strich hoor. Zo, jongen. wat met de winkel? Moet ik die helemaal doornemen? Zou ik maar doen als ik jou was. Kan je nooit vuil mistasten. Ja. Voorlopige conclusie, moord door één of meer personen... in de omgeving van Hinscorry onbekend. Het is dat prachtig. Ja. Toen jij nog een jongen was, gingen we daar vaak picknicken. Weet je nog, hè? Dus jij kent de plek, met? Ja, die ken ik. Natuurlijk. Zijn vader en ik zijn er vaak genoeg met hem geweest... toen hij nog kind was. Dat heb jij me nooit verteld, met. Wat niet? Dat je die plek kende. Dat was even daar niet naar gevraagd heb ik. Oh, nee? Nee. Laat maar eens even zien. Oh. Laat maar eens even zien. Ah, hier heb ik het. Roop, bent u wel eens in Hins Quarry geweest, regedier? Greersmaat, niet dat ik me herinner, inspecteur. Maar nou, als dit geen ontkenning is, weet ik het niet. Ah, van nog, kerel. Het slaat op de tijd en de omstandigheden in 1939. Niet op een picknick uit mijn jeugd. En jij vraagt niet of ik die plek ken, maar of ik er wel eens ben geweest. Goed, Ja. dan herzien we deze vraag en het antwoord in het licht... van wat we een opgehaald misverstand zullen noemen. Was je bekend met Hint Quarry, die verlaten steengroeven dus, op de hier ter zake doende tijd, in 1939 dus? Nee. Daar ben jij dus nooit geweest? Nee. De auto van Hopkins werd gevonden op een plek tegenover de steengroeven. dus een lichaam in de groeven zelf, aan de voet van een rotse gedeelte. Ken jij de bijzonderheden uit je hoofd, hoe? Ja, natuurlijk. De, toen ik dat lichaam voor het eerst zag, lag het onder aan die rots was een kromgetrokken stuk hout zodat alleen hoofd en hielen de grond konden dragen. En dat betekent, vertaald in termen van tijd? Dat Hopkins dood was op zijn laatst sinds tien uur, maar hij kan zich een de toestand hebben bevonden sinds half acht, s morgens. Onthoud dat goed, hé, zeer belangrijk. Ja, want volgens mij komt hier die dubbelganger op de front. Oh nee, vriend, ik laat me niet opschepen met, met jouw theorieën. Of wiens theorieën dan ook. Jij, met je dubbelganger. Hopkins verliet zijn woning in Grimsdijk op maandagmorgen op weg naar Westmoreland. Hij verbleef één nacht in hotel en vertrok weer dinsdagavond laat. Die woensdagmiddag werd zijn lijk in de steengroeven gevonden. Zo dat men zou denken dat hij van die rots was gesprongen? Ja, of gevallen. Die groeven werd al meer dan vijftig jaar niet gebruikt... maar het was in die buurt heel bekend als een zomers zeer druk bezochte plek. Zoals het ook bekend was dat er in mei meestal nog geen levende ziel te zien was. Dus voor een zelfmoordenaar uit die streek de waarschijnlijkste plek? Ja, zo waarschijnlijk dat ik van een psychologische fout zou willen spreken. De enige tot dusver. Waar? die steengroeven? Daar commissaris. ze uit. Want wie zich ook van het lichaam heeft ontdaan... hij moet die plek zo goed hebben gekend... dat hij hem als vanzelfsprekend... als de eerste, de beste voor de geest is gekomen. En die auto? Oh, natuurlijk zo neergezet dat het eruit zag... alsof de chauffeur op die plek was uitgestapt... en naar de afgaving gelopen om er een lent aan te maken. Maar de PA heeft geen blessures gevonden die daarop wezen. De kaken waren ernstig gekneusd en verkrampt. Maar dat had daar niks mee te maken. Verwrongen, gedeformeerde spieren gevolge van tetanus. Waarmee iedere gedachte aan zelfmoord of ongeluk kan worden opgegeven. Blijven dus over natuurlijke dood of moord. En alleen moord blijft over omdat het postmortem zegt... dood door vergiftiging met overgrote dosis stregnide. Maar volgens mij sluit dit zelfmoord nog lang niet uit. Oh ja, niemand zal voor zichzelf ooit zo gruwelijk en pijnlijk vergif kiezen. Dat is bij mijn weten dan ook nog nooit gebeurd... En als hij nou eens niet heeft geweten hoe het werkt? Zoals jou misschien bekend zal zijn, klemmen de kaken zich in onweerstaanbare en ondraaglijke kramp op elkaar. Hey. Alle spieren verstijven. Maar het slachtoffer, hoewel hij geen kick kan geven, blijft bij kennis tot de laatste stuiptrekking. En de geringste inspanning. Zelfs één keer diep ademhalen. Kan een hevige krampaanval ter gevolge hebben. En afhankelijk van de dosis kan zo'n toestand een half uur duren tot een veelvoud daarvan. En... Alweer, afhankelijk van de dosis, begint het spul te werken. Na tien minuten of na twee uur. Heel belangrijk in verband met het alibi. De moordenaar moet dit allemaal hebben geweten. Juist vanwege die tijdsfactor heeft hij strychnine gekozen. Iemand vergiftigen bedoelt u en dan toch, toch vrij uitgaan? Juist. Daar draait alles om. Het hele alibi is op deze mogelijkheid gebouwd. En strygnine lost op in iedere gewone vloeistof, is het niet? En als het niet oplost... In koffie proef je daar niks van. En bier. En sterk alcoholische drank. Net zo. Nou, Artje Hopkins dronk whisky als pompwater, of weet jij dat? Dat wist toch het hele dorp. Ze zeiden dat die zere sloeg als die dronken was. Maar dat zou ze dan wel verdiend hebben als je weer andere verhalen mag geloven. Weet je nog, Harry, dat ze bij ons zat te huilen van ellende? Hm? Wanneer is dat geweest? En, een paar weken voor de moord, denk ik. Ja, ik weet het al, een, een dag na jouw 21ste verjaardag, Harry. Ja. Op een zondag. Ja, die verjaardag viel op een zaterdag. Een prachtige warme dag voor de tijd van het jaar. Moeder. Maar ja, de hele lente van 39 was bijzonder mooi. En moeder nou niet zo in het verleden graven. Waarom niet? Het enige wat er nog van mijn dag in de zee terecht komt. Brood gelijk, mevrouw Griezmann. Gaat u maar verder, hoor. Nou... Die zaterdagavond zaten we met z'n drietjes in de Yorkshire Cray. Mm -hmm. en niet op we daar een gewoonte van maakten, hoor. Ik raakte het spul als nooit dan. Wat had ik ook alweer, Harry? Mm -hmm. Was het niet een liqueurtje? Ja, moeder, een liqueurtje. <laughs> Jij en je vader kregen me een beetje om. Mm -hmm. Ja, dat was de eerste keer dat ik het van jou zag. En ik dacht, oh, oh, oh, wat wordt mijn Harry groot. Uh -uh -uh. Nou, die, die, die twee, die zaten aan de baai. Welke twee? Maar die van Hopkeins, natuurlijk. Zeer was een knappe meid, hoor. Maar hij, oh, boah, wat een ingerd. Die passen helemaal niet bij elkaar, dacht ik vaker. Hij was dertig jaar ouder. Nou, zij zag ons zitten en kwam naar ons toe. Weet je nog, Harry? Uh, ja, moeder. Het was nogal rumoerig die avond. Allemaal mensen die Harry wilde feliciteren. Seren Hopkins gaf hem een aardigheidje. Uh, aardigheidje? Ja, zo'n uh, zwart gelukskatje. Kom, ho, hoe noem je zo'n ding nou? Een, uh, een mascotte. Ja, daar zag toen niemand, zocht daar wat achter hoor. Maar die man vond er natuurlijk weer wel, hè? En welk opzicht. Wat eerst, Nou, de volgende avond, na kerktijd, gingen vader en ik een wandelingetje maken. Harry was naar huis gegaan. Je had hier niet zomaar binnen moeten komen, Sarah. Je weet hoe ze roddelen in het dorp. Nog meer, Harry. Ah, Sarah. Die van het dorp kunnen ons hier toch niet zien. Zondags wel, als ze allemaal rondwandelen. Waar is je man? Wat dacht je? de pep, natuurlijk. De hele week weg. En als hij er is, drinkt hij zich een stuk in de kraag. Dus daarvoor heeft dit het huisje nu kan hij zich bezatten, zonder iemand van zijn directie tegen het lijf te lopen. Maar kan het niet lang meer volhouden. Oh, voorzichtig, voorzichtig, kind. Mijn ouders kunnen ieder ogenblik terugkomen. Laten we iets verzinnen voor het geval dat. Als je hier zien, je weet hoe mijn vader is, bedenk iets. Het katje dat, dat ik je gegeven heb, zeg dat ik het terug kwam halen. Oh. Nee, nee, nee, dat is misschien te gezocht. Ik, heb het. ik kwam je moeder vragen of ze voor mij ook zo'n mooi bloembakje had. Toen we weer thuis kwamen, kwam ze er. Of was ze? Nee, ik weet zeker dat zij kwam nadat wij. Ja, weet jij het nog, hè? He? Eh, dat herinner ik me niet zo precies. Het kan zijn dat ze er al was, maar dan toch niet langer dan een minuutje of zo. Wat kwam ze doen? Dat geloof toen niet. Die mascotte terughalen. Het was zijn overstuur. Zij dacht haar aardje een reuze had geschopt, omdat ze onze Harry dat dingetje had gegeven. Verschrikkelijk niet, om dat kind zo te vernederen bedoel ik. En Harry, heb je het teruggegeven? Hmm, daar heeft zijn vader wel voor gezorgd. In alle staten was hij. Ik had hem nog nooit zo kwaad gezien. Dit soort rotzooi moeten we niet, zijn vader. Harry heeft een goede toekomst bij de politie en we willen niet betrokken worden bij dergelijke schandalen. En... Uh... Zwart katje, zei u? Ja, Ach, u weet wel zo'n prulletje. Zoiets als daar op de kast, hè? Hè? Huh? Oh, nee. Nee? Dat weet je toch wel, Harry? Dit dingetje heb je van Pam gekregen, drie jaar geleden, met kerstmis. Uh, ja. ja, dat weet ik wel, Janet. Wat was het dan voor een dingetje, Chris uh, Welk? Dat van mijn dochtertje of dat van Sarah Hopkins? Dat van Sarah Hopkins? Ach, gewoon, een soort katje. Gesneden aan het been of zoiets. Zoals dat beestje daar op de kast. Hm? Oh, het lijkt er wel wat op, ja. Nou, Waarom zei je eerst dat het niet zo was? Dat heeft Harry niet gezegd, dat zei ik. Maar ik heb toch niet beweerd dat het dezelfde was? Ik vroeg alleen of het erop leek. Hoe kan ik dat weten? Het andere ding heb ik toch nooit gezien? Juist, mevrouw. Waarom komt u er dan tussen met jonge ongevaarde opmerkingen? Hé, hey, hey, hey, hey Roop, Kan het misschien een beetje beleefder als je tegen mevrouw spreekt? Als je toestelt dat ze zich vermoeien met dingen vrouw, die daarin mag ik gaan? Mag ze misschien in haar eigen huis zich vermoeien met iedere vervloekte rotzooi die zij wil? rustig heren. iedereen. Over de koel houden, alstublieft. Ik duld niet dat deze verongelukte knoeier op zo'n toon tegen mijn vrouw tekeer gaat. Altijd domme, nog eens een vuile opmerking voor jou mee. en ik. Jullie allebei, hou je gemak. Dit is een bevel, begrepen? Ja, kom maar. Die welkom, man. welkom, zulke flauwe koel kunnen we hier nou net niet hebben. Ik zou wel eens willen weten. Ja, ga je gang maar, Volken. ...waarom deze feiten al niet aan het licht zijn gekomen in 1939. Van jou, Greersmet, werd toen toch aangenomen... ...dat je met die mensen van Hopkins geen contact had. Bij het verhoor van de familie Greersmet in dat tijd... ...heeft niemand er iets van gezegd dat mevrouw Hopkins erin en uit liep? Ze liep helemaal niet in en uit. Als ze de twee jaar dat ze naast ons hebben gewoond... ...zesmaal bij me binnen is geweest, is het veel. Goed, mevrouw. Dank u wel. Terug naar die steegroeven, mensen. En het lijkt daar. Harry, we moeten jou op je woord geloven dat die plek jou, in die tijd dan, niks te zeggen had. Nou, Sarah, is dit geen fantastisch plekje. Deze afgraving wordt al meer dan vijftig jaar niet gebruikt. Verrukkelijk, Harry. En zo rustig. Helemaal voor ons alleen. Ja. Ik ben heel blij dat je me hierheen hebt gebracht. Toen ik nog een jongen was, kwamen we hier vaak... Toen ik nog een jongen was. Oh lieveling. Je praat als een oude grootvader. Ja. Nou, iets zegt. hij. Maar wat gaat er nou gebeuren, kind? Gebeuren? Wat kan er gebeuren? Met ons bedoel ik. Op, op deze manier kunnen we niet doorgaan. Dat moet vandaag of morgen spraak lopen. En deze ontmoetingen in, in holen en hoeken, daar ga ik kapot dan. En als je man erachter komt? Oh, die komt er niet achter. Oh, nee? En als ik het hem nou eens vertel? Mm, dan... Euh... <laughs> Gaat hij naar je chef? En dan ben jij diender eraf. Dat heb ik voor je over, Sarah. Als jij maar bij me blijft. Nee, Harry. Dat mag ik je niet aandoen. Waarom niet? Ik wil niet op me geweten hebben... Harry! Dat ik voor jou iets... Waarom huh? voor... geef je geen antwoord? Oh, uh, neem me niet kwalijk, commissaris. Mijn gedachten waren even aan de wandel. Wat vertel je maar nou? Er is het nu de tijd niet voor, man. Uh, nee, meneer. Nou dan, heb jij nou enige reden om aan te nemen dat Sarah Hopkins van het bestaan van Heensquare af is? Dat lijkt me niet uh, uitgesloten. Ze zal er toch in het dorp wel eens van gehoord hebben, denk ik? Ja, natuurlijk, dat klopt. Hoezo, mevrouw D'Esmet? De mevrouw Sutterby. Van het postkantoortje, ik heb me wel eens verteld dat ze zeer daar had gezien. Met een man. Roep, hoe, hoe komt het dat jij deze inlichtingen van mevrouw Setterby niet hebt gekregen? Misschien heb ik er niks gevraagd, commissaris. Oh. Die voorwerpen van jou lijken me toch niet zo uitgebreid als jij schijnt te denken. Uh, uh, uh. Goed, mevrouw, kun eerst met haar maar weer. Wie was die man, mevrouw? Oh, dat wist ze niet. Zo goed heeft ze die twee niet kunnen zien. Ze was er zelfs niet helemaal zeker van of het zeer wel was geweest, want ze gedroegen zich alsof ze me liever niet gezien wilden ja, worden. Horus, moeder, aan roddelplaatjes hebben we niks. Dat moet ik niet zeggen. Ik heb wel eens een roddelplaatje gehoord waar ik wel degelijk iets aan gehad heb hoor. Bovendien dat mantelpakje van, er was toch zeker geen roddelplaatje. Mantelpakje? Ja, hoe schattig. Een heel bijzonder soort groen. Stond er erg goed. Dat weet je toch nog wel, Harry. Die avond dat je van haar bent meegereden, droeg ze het toch ook. Hé? Waarom well, is dat geweest? Ja, ik, ik ben een gek mens hoor. Ik heb een gehoog als een zeef, maar. Nou, dat valt best mee, mevrouw. Maar. maar soms onthoud ik nou de vreemdste dingen. Die dag was je naar Leeds geweest, Harry. Voor een soort examen of, of cursus voor een chasseur, geloof ik. Uh, ja, toen ben ik uh, met mevrouw Hopkins uh, gereden. Nou, dat was dezelfde dag dat mevrouw Sutterby haar met die man in Hensquarry zag rondhuppelen. Welke man? Nou, wie dat dan geweest mag zijn. Maar ze heeft ze zien rondhuppelen? Dat zei ze ja. Maar ze kan er niet geweest zijn. Waarom niet? Die was die dag toch in Leeds, anders had ze Harry niet mee terug kunnen nemen. Laten we daar nog eens op naslaan. Even kijken. grimsdijk bredfield twee mijl. Bredfield-Leeds vijftien. Hier is het kaartje. Kijk hmm? hier, hier. Dit is de weg van Grimsdijk naar Bredfield. Na nou, een mijl ongeveer krijg je hier de tweesprong. Dan kun je rechtsaf naar Hintz Quarry. Dat is zo'n zes mijl verderop, ziet u wel. Mm, yeah. Dan maakt de weg die grote, vrij scherpe bocht naar links. Weet u wel. Nou, dan ben je weer terug op de weg naar Bradfield. Want dat is vier mijl. Ja, yeah, ja. Yeah. Dus als je van krimsweg naar Bradfield gaat via Hintz Quarry, is dat een omweg van tien mijl. Dat is niks. En uh, dat wil zeggen... ...dat mevrouw Hapkens die dag best in Leeds kan zijn geweest. En ook in die Steengroeven. Maar ik ben toch van Leeds met hem mee gereden. Jawel, die bijzonderheid is me niet ontgaan. Maar ze heeft me in wat afgezet. Toen is ze alleen verder gegaan. Hmm. Hoe kwam ze er eigenlijk toe jou mee te laten reken? Net als die Steengroeven kende je dat dan nauwelijks. Ik was haar tegen het lijf gelopen. In Leeds? Ja. Ik winkelde zo'n beetje. Ik kwam als nooit in Leeds, maar nu ik er toch was vanwege dat examen... Liep je te winkelen? Ja. Nog iets verkocht ook? Waarschijnlijk wel. Ja. Wat dan? In 1939 vermoedelijk 10 sigaretjes voor 6 punts. Roep, van horen zeggen kan je geen feiten maken. Zeker niet na 30 jaar. Het enige wat we kunnen vaststellen is dat mevrouw Hopkins in Bradfield Harry Kan hebben afgezet. En daarna naar Hins Kan zijn gegaan. Jawel, maar daar kunnen we niks mee doen. Want het bewijst niet dat ze daar toen... Of wanneer er ook werkelijk is geweest. Dat heeft men ook altijd met stelligheid ontkend. Als we nou eens konden bewijzen dat ze dat heeft gelogen. <laughs> Zij was niet de enige die ontkende van die steen af te weten. Ook collega met. heeft... Ik heb gezegd dat die plek mij in 1939 niet door het hoofd heeft gespeeld. De nadigheid met jou is dat je een verhoor niet zo kunt inkleden dat je de juiste antwoorden krijgt. We kunnen dan ook niet allemaal briljante door de rechter gelobende speurders zijn. Maar flink je best blijven doen, vriend. Is het nou uit? Luister, Roep. Als ze daar is geweest, kan iemand haar hebben gezien. Heb jij daar in de buurt wel een onderzoek van huis tot huis geprobeerd? Nou, dat was toen geen huis. Maar in de omtrek niet. Wat? Nee, to toen ik een jongen was... Hoe lang ben je eigenlijk jonger geweest? Stel nou eens even. Hopkins is gestorven aan tetanus? Dat begrijp ik niet. Wat zegt u me Dat kun je niet begrijpen. Wat niet? Als Hopkins aan tetanus, wat heeft dat met vergif te maken? Tegenien de vergiftiging veroorzaakt ongeveer dezelfde verschijnselen. Dat is toch wat ze mondklem noemen, niet? Jawel. Dat dan nog erger. Algehele aantasting van de bewegingsspieren. Oh, en dan? Nou, in ieder gevoel, voor evenwicht is weg. Een zuchtje wind kan zo iemand doen wankelen en vallen. Nou dan. Wat bedoelt u? Dan kan Hopkins toch best van die rots zijn gevallen. Oh, moeder. Wat is de kind? Vindt u vier rechercheurs niet meer dan genoeg? En wat hebben ze dan bereikt? Alleen maar mijn de dag bedorven. Eh, hoe hebben jullie mevrouw Hopkins eigenlijk in verband kunnen brengen met dat vergif? Die hebben we met niks in verband kunnen brengen. Ook niet met enige drogist of apotheken die... Op dit onderdeel heb ik ze wat heel Yorkshire uitgekampt. De enige die het kan hebben machtigd in het laboratorium van zijn firma is Hopkins zelf. Of een van de acht scheikundigen en laboranten daar. Nou, dan heeft een van die kerels het teruggegeven. Dat houden we dan ook voor zeker, want dat kan niet anders. Maar liefst 40 eenheden is het, gat, niet? En de gever heeft het dan niet weggelaten. Hij moet er ook hebben geïnstrueerd in zaken gebruik en uitwerking. Maar ze heeft alle sporen zo grondig uitgeweest, nog steeds aangenomen dat zij het misdrijf heeft gepleegd, dat medeplichtigheid van wie dan ook nooit kon worden aangetoond. Moeten we dan met alle geweldige medeplichtigen zijn geweest? Beslist. Alleen kan ze het niet gedaan hebben. Ten eerste, iemand moest haar aan vergif helpen. Ten tweede, ze moest die dode Hopkins kwijt. Moment, Hopkins kwijt, zeg je. Bloei je uit zijn auto? Nee, Chris, met nou. Uit zijn woning in Grimsdijk. Oh, dus je bent er wel zeker van dat hij daar vermoord werd? Absoluut zeker. Er zijn sporen van het vergif aangetoond in een gebruikt koffiegopje. En het onderzoek van speekselresten op de garagevloer heeft uitgewezen dat Hopkins daar in elkaar is gezakt. Er is geen enkele twijfel. Op woensdagmorgen, de 17 e mei 1939, werd hij in zijn woning vergiftigd. Waarna nou een ander, of anderen, een dood of nog levend in zijn eigen auto naar de afgaving heeft of hebben gebracht.